Radio Scorpio, 106 FM Apropos Apropos Cultuur op Radio Scorpio veel academisch bezoek in de studio vandaag. Professor Jan Batens en professor Katelijne van Stichelen komen naar onze studio. En daarnaast staat het Ithaca Festival centraal. En bovendien komt Ellen langs met een recensie over Abattoir Vermees nieuwste theaterstuk. Welkom bij Apropos.